En ook VGZ deed mee tot het zorginstituut... de verzekeraar een paar weken geleden op de vingers tikte. Het zorginstituut adviseert welke medicijnen vergoed moeten worden. Het instituut maakt zich al jaren kwaad over medicijnen... die soms wel een paar ton per jaar per patiënt kosten. Volgens deskundigen is het een verkeerd signaal... dat zorgverzekeraars beleggen in dat soort bedrijven. De Amerikaanse regering wil zo'n 1300 producten uit China... extra gaan belasten...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 Bij een schiepartij op het hoofdkantoor van YouTube in Californië... zijn vier mensen gewond geraakt. De schutter, een vrouw, heeft zichzelf daarna van het leven beroofd. De gewonden zijn opgenomen in het ziekenhuis. Een daarvan verkeert in kritieke toestand. De politie zoekt uit wat er is gebeurd... en vermoedt dat het ging om huiselijk geweld. Naar verluid wilde de vrouw haar vriend die bij YouTube werkt iets aandoen. Het toerisme is in Nederland afgelopen jaar met 10 procent toegenomen...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 NPO Radio 1. NTR. Focus. van de Raccoon. Welkom terug bij Focus. Het nieuwe nachtprogramma van de NTR... met verhalen uit de wetenschap en de geschiedenis. Het is inmiddels zes over drie. Het eerste uur zit erop... maar we hebben natuurlijk nog veel meer moois op het programma staan. Eerst neemt oud-producent en de huidige NTR-directeur Paul Reumer... ons terug mee naar 1999. Het jaar waarin Nederland met een nieuwe vorm van televisie kennis maakte. Big Brother hield heel Nederland in zijn greep. En we nemen u mee naar het Nederlands Forensisch Instituut, het NFI. Waar ze hard hopen dat een nieuwe techniek om informatie uit vingerafdrukken te halen in de rechtbank wordt geaccepteerd. so fast Mercury, net zoveel een variëtee als een rocker. Seaside Rendezvous, Queen. Toen kwam er 10.000 gulden op tafel. Ik weet nog twee enveloppen. En, en toen was de vraag: van, Goh, als je nu zou kunnen vertrekken met die, wie, zou, wie zou dan gaan nu? En ik stak gelijk geen seconde over Ik, ik. Want ik dacht: dat is mooi, 10.000 gulden. Ik ga toch niet winnen. Heb ik in ieder geval die 10.000? En dan kan ik kan lekker verder met mijn leven. Ik dacht: ik heb het ook wel voor de gedoe hier. Weg, weg. Bianca reclasseringsambtenaar te Rotterdam... en bijna twintig jaar geleden kortstondig bekende Nederlander. Andere tijden blikt aanstaande zaterdag terug... op het ontstaan van het fenomeen Big Brother. Negen doodgewone mensen in een huis met overal camera's... en geen contact met de buitenwereld. En de kijker mag beslissen wie mag blijven en wie weggaat. En wie aan het einde van het programma een kwart miljoen gulden verdient. Een Nederlands idee dat wereldwijd een doorslaand succes werd... en nog steeds in een heleboel landen populair is. Hier bij mij in de studio een van de bedenkers van het programma, Paul Reumer. Twintig jaar geleden in dienst van John de Mol, nu directeur van de NTR. En de regisseur van de aflevering van andere tijden, Femke Veldman. Goedenacht allebei, welkom. Goedenavond. Hi. Goedenavond, hi. Ik mag jullie tutoeren, want we zijn collega's. Zeker. Paul, om met jou te beginnen. Uh, jij zegt in de uitzending, een nieuw genre was geboren. Ja. Wat is je geboren met Big Brother? Nou ja, eigenlijk het genre van de reality-televisie. Uh, dat bestond wel een beetje. MTV had uh, iets uh, uh, wat erop leek uh, in de verte. Die, die, die volgde een groep jongeren. Uh, en uh, daar kon je één keer in de week kon je kijken wat hun belevenissen waren. Uh, maar met Big Brother is reality eigenlijk doorgebroken... en een mainstream uh, uh, genre geworden dat dat op de dag van vandaag eigenlijk buitengewoon uh, levendig is. Je had ook Expeditie Robinson, dat wat een beetje net begon. Waren dat inspiratiebronnen voor, voor jullie om dat te verzinnen? Of is er een andere uh, geboorte van het programma? Nee, eigenlijk niet. Uh, uh, we kenden die programma's natuurlijk wel. Robinson werd ongeveer in dezelfde tijd ontwikkeld. Dat was nog niet op de buis toen wij uh, Big Brother aan het ontwikkelen waren. Maar was wel een ontwikkeling. Maar nee, dat was niet echt een inspiratiebron. De, de inspiratiebron kwam eigenlijk uit de kranten. En dat waren twee uh, belangrijke uh, uh, dingen. Eén was uh, een project dat heette Biosphere 2. Dat is een uh, soort glazen kast die in Arizona werd ge gebouwd door een of andere miljonair die een, een, een, een maandbasis wilden nabouwen, een gesloten kas. Hoe zou het zijn om een half jaar op Mars of zo... of op de maan te leven met elkaar? Ja? Dat was een beetje de gedachte. En een helemaal gesloten ecosysteem. Dus geen zuurstof erin of eruit, geen, geen drinken erin en eruit. Helemaal afgesloten basis. En daar leefden een aantal wetenschappers in. Mannen en vrouwen. En die werden gevolgd met camera's. Nou, je voelt al de overeenkomst. En die kregen ruzie. Ja, nou nee, ze gingen eerst trouwen met elkaar... En later gingen ze ook weer scheiden. Dus, dus dat was een heel bijzonder fenomeen. Dat, dat, dat, dat zekende ons enorm. En daarnaast was de opkomst in Amerika van uh, uh, webcams. En dat heette toen de JennyCam. En Jenny was een Amerikaanse vrouw. En die had in haar huis drie of vier webcams geïnstalleerd. Nou, de luisteraars van nu zouden denken, ja, en? Maar dat was toen revolutionair, want dat, dat bestond toch eigenlijk niet? En dan kon iedereen over de hele wereld via het internet... Kon in het huis van die mevrouw kijken. Dat was heel bijzonder. Hoe waren jullie daarmee bezig? Waren jullie aan het reizen en aan het kijken in Amerika... naar de televisie, wat nee. daar zo al kwam? Of was je de krant aan het lezen? Of, hoe ontstaat zoiets? Nee, dat was, het was gewoon de krant lezen. Uh, uh, wij zaten bij elkaar in een, wat, wat ik maar noem... een soort reguliere brainstorm-sessie. Dat deden we één keer in een zoveel tijd. Gewoon nieuwe ideeën bedenken. En dan zit je en dan praat je en dan praat je... En dan vertel je wat je bezighoudt. En deze elementen kwamen gewoon uit de, uit de volkskrant. Uh, uit de zaterdag-editie, geloof ik zelfs. En dat leg je dan op tafel. En, en dan pingpong je wat. En langzaam maar zeker, opeens ontstaat er wat. En uh, die dingen kwamen bij elkaar. Dus dat, dat experiment, die mensen in een afgesloten situatie. Uh, privacy werd steeds een ander gegeven. Je kon blijkbaar in huizen kijken. En dat, ja, dat gaat dan in een kookpotje, dat roer je. En opeens ontstaat er iets dat je zegt... Hey, kunnen we daar geen tv van maken? En uh, dan voel en dat is, wel, dat is wel een magisch moment. We waren met z'n vieren daarover aan het praten. En opeens voel je, hé, hey, hier zit wat in. En dat is een beginnetje. En dan krijg je een soort uh, optoepen van... dan uh, kunnen we dat doen en dat doen en dat doen... en roep die we dat. En voor je het weet heb je in... Het duurde drie uur voor we erop kwamen. Maar net, na die drie uur hadden we denk ik in een tien minuten kwartier... hadden we uh, eigenlijk de outline van Big Ball neergezet. Wat was dat moment dan? Waar, wanneer dacht je, ja, dit, dit kan wat worden... Want het idee is er natuurlijk, we doen ja. net als Biosphere, we zetten mensen bij elkaar, die gaan misschien trouwen, ruzie maken. Maar wanneer denk je dan, ja, dit is leuk voor de mensen om naar te kijken? Nou, dat, uh, ja, of je die gedachte hebt, weet ik niet, maar het, het begon, wat ik zei, deze brainstorm was op een donderdag. En dat eindigde met het moment, wat ik net, wat ik net omschreef, je kan die dingen bij elkaar gooien, dan ontstaat er wat. Toen spraken we af, we komen maandag weer bij elkaar. En uh, die maandag was het moment dat we doorhadden van, nu is er wat, want Niemand had eigenlijk uh, een rustig weekend gehad. En iedereen kwam terug met heel veel ideeën van dingen die je zou kunnen doen. Het je niet los. En het het... je niet los, nee. En, en, en dan voel je als een idee ideeën genereert, zal ik maar zeggen. Dan voel je dat je, dat je echt iets hebt dat bijzonder is. Uh, of mensen ernaar gaan kijken. Dat wisten we pas twee jaar later. Femke, jij hebt de beelden gezien van de eerste tests die jullie hebben gedaan... op een bungalowpark hier in de buurt. Um, met, uh, met, met proefdeelnemers. Een politieagent zat erbij en zo. Kan je iets van die sfeer voelen als je naar dat materiaal kijkt? Ja, je hebt wel door meteen, als je dat materiaal ziet... het zit ook in de uitzending... dat de mensen heel gespannen zitten te kijken. Vooral in het regiehuisje. Je ziet iedereen opgepropt zitten aan een keukentafel en op een bank. En ze zijn echt... hun ogen halen ze dus niet van scherm af. Wat een vrij onduidelijk scherm nog is. Wel meteen vier camera's zag ik staan. Woonkamer, eetkamer, keuken, slaapkamer. En je ziet hetzelfde als bij Big Brother. Namelijk een groepje mensen wat alleen maar zitten kletsen op een bank... Ook roken, ook net als bij Big Brother. Ja. En je ziet mensen van de regie daar echt heel ingespannen naar kijken. Ja, en er was blijkbaar een sfeer van. We zijn iets heel bijzonders aan het doen. Terwijl het eigenlijk, als je er nu uh, over nadenkt. Uh, je zet vier mensen, vier doodzaaie mensen. in een doodzaai huis uh, die sigaretten zitten te roken de hele dag. Uh, dat, dat, hoe, hoe kan dat? Nee, ja, je, je kan het, je, als je het nu ziet kan je niet begrijpen dat dit programma ooit een succes geweest is. Uh, er is zoveel gebeurd in de, in, in de afgelopen twintig jaar. En ook de, de schande uh, die er geschreven werd in de kranten en in de bladen... en in alle talkshows voor het programma uh, op de buis was. Ja, en je ziet wat het geworden is. Daar kan je daar kan je nu niets meer bij voorstellen dat dat toen zo'n ophef gaf. Hoe, hoe, hoe kwam die ophef op jullie over? Jullie uh, gingen er mee de boer op. Uh, uiteindelijk kwam je bij Veronica uh, terecht... Um, klopt het overigens dat SBS het afgezegd, uh, afge um, dat, dat verhaal hoe is het nee. gegaan eigenlijk met de verkoop? Nou, de, de, de verkoop dat is een heel lang proces geweest. We hebben de eerste brainstorm gehad in september '97 en het is in uh, uh, nou, september '99 op de buis gekomen. Het heeft dus twee jaar geduurd om het programma te ontwikkelen, maar ook om het te verkopen. De definitieve verkoop vond eigenlijk pas. Uh, pas plaats in maart 99 moet je nagaan. Dat is een half jaar of ongeveer voor we de buis zouden gaan. En uh, we hebben altijd met uh, de HMG-groep heette heet dat toen nog, met RTL gesproken, waar Veronica toen nog een onderdeel van was. En het zal het best wel zijn dat we af en toe een keer hebben gedreigd van als je nou niet het contract tekent, gaan we naar SBS, zo gaat het bijna altijd. Maar uh, het is nooit een optie geweest om naar SBS te brengen. Het is altijd uh, gericht geweest op, uh, op uh, Veronica. Um, wat was nou de eerste vraag? Je stelde eigenlijk twee vragen. Uh, de vraag was, ja, ik wilde even uh, terug naar, van, was het een succes? Of uh, was het uh, moeilijk om het te verkopen? En toen kwam oh, die, uh, die, ophef die, van die, die, die ophef. Toen ja. werd het bekend dat jullie het gingen doen. Uh, dat huis werd gebouwd in Almere. Ja. En toen gingen de kranten schrijven. Ja, maar die ophef kwam ook pas heel laat. Want we hebben het heel lang heel stilgehouden. Uh, in een hele kleine, een hele kleine groep. En eigenlijk was in het voorjaar van 99, dus dat, was, dat is bijna anderhalf jaar na het bedenken daarvan... ontstonden de eerste artikelen in de krant. En dat had heel erg te maken met dat uh, Robinson-project wat je noemde. Daar was namelijk in Scandinavië... Uh, had een van de kandidaten zelfmoord gepleegd. Expeditie Robinson, een ja. programma met allemaal mensen op het eiland. Precies. Uh, en die moeten dan survivelen. En uh, dat kon uh, dus misgaan, bleek. En, nou ja, achteraf bleek er aan kandidaten zijn... die uh, misschien niet gekast had moeten worden... die niet helemaal stabiel was... en die na afloop van het programma dat niet kon ver en uh, ik geloof voor een trein is gesprongen. Buitengewoon treurig. Maar toen dat gebeurde, toen waren er een aantal psychologen in Nederland die zeiden van ja en wij gaan hier big brother doen. Je doet die mensen bij elkaar, geen privacy. Dat gaat enorme problemen opleveren. En, uh, en dat was in denk ik ook, ook een beetje in maart kwam dat in de, in de kranten. En toen ontstond er een enorme hoos van negatieve publiciteit. Het ging vooral over het feit dat er uh, geen privacy was dat er camera's waren op het toilet en in de badkamer. Nou, we gingen naar poepende mensen kijken, was het idee. Dat was nooit het idee, maar dat, dat bedacht men, hè. Dus heel veel meningen waren al van mensen... die niet eens iets waar het programma over ging. En er ontstond een enorme negatieve hype. Nou ja, we gingen wel naar douchende mensen kijken. We gingen naar vrijende mensen kijken. We gingen naar... Zeker. Ja, dat is, dat is zeker zo. Je, je, dat was ook het idee van het programma. Je zag alles. Maar uh, je zag natuurlijk niet uh, mensen op het toilet. Maar daar hing wel een camera. Maar dat was meer vanuit het idee dat je iedereen moest, overal moest kunnen volgen. Ook om ze in de gaten te houden of ze geen gekke dingen deden. Uh, uh, en ook inderdaad, het concept was geen privacy. Ook daar niet. Dat was wel de druk die erop lag. verbaasde die kritiek jullie... Nee, uh, natuurlijk niet, want het was controversieel. Dat, dat, dat begrepen wij uh, natuurlijk ook wel. Alleen, uh, we hadden best uh, gedegen research gedaan. En uh, nou, dat zit ook in de uitzending zelf. Uh, wij hadden uh, geen enkel moment het idee dat wij uh, de kandidaat aan een uh, onomkeerbaar gevaarlijk proces zouden blootstellen. Dat, dat gevoel hadden we echt niet. En dat was ook wel logisch, want we hadden onderzoek gedaan naar andere momenten. Dat grote groepen mensen, uh, groepen mensen bij elkaar in afzondering zijn. Uh, we, hebben gekeken, we hebben met NASA gesproken. We hebben gekeken met groepen bergbeklimmers die uh, afgesloten zijn op, op een bergtop. Met zeezeilers die de wereld omgaan. En uh, uit, daar hebben we ook met, uh, met psychologen en artsen uh, hebben daar onderzoek naar gedaan. En nergens bleek eigenlijk uit dat dat uh, ervaringen waren uh, die later levensbedreigend voor je waren. En er gebeuren wel dingen? Zeker, je verandert. Zo'n heftige ervaring verandert je. Uh, het verandert je leven. Uh, je komt er anders uit dan je erin gaat. Maar dat is een onderdeel van het leven. Dat overkomt ons allemaal af, zo af en toe. Dus dat is op zichzelf helemaal niet zo uh, bedreigend. En, en zo hebben jullie dat ook voorbereid. Er was veel aandacht. Dat zit in het programma van in andere tijden. Veel aandacht voor de gezondheid uh, van de kandidaten. we ja. uh, van de Kotonenkreek verteld uh, Op een fantastische manier in, uh, in, in het programma. Uh, Paul zegt, de mensen zijn veranderd. Uh, heb je dat ook kunnen vaststellen? Heb je met veel deelnemers kunnen praten? Ja, ik denk wel dat ze veranderd zijn. En uh, ik heb uh, zelf met Bianca gesproken. Zij zit ook in de uitzending. Maar uh, de researcher uh, Sandra de Witte heeft uh, meerdere bewoners gesproken. En zij kijken er allemaal wel een beetje gemengd op terug, eerlijk gezegd. Uh, stonden ook niet te trappelen allemaal om mee te doen aan dit programma. Om terug te kijken. Ik moet wel zeggen dat ze kijken terug... Uh, de meer negatieve kanten zijn eigenlijk... in hun periode na het huis. Ja. Dus in de jaren daarna, waar ze misschien... dingen voor ogen hadden die niet helemaal uitgekomen zijn. Uh, bijvoorbeeld carrières in televisie. En uh, dat soort zaken. Het Over... Nederlanderschap is bij geen van de kandidaten doorgezet, hè? Nee. Nou, Ruud, Ruud wordt volgens mij... op het dag de dag van vandaag nog wel herkend. Ja. Even knuffelen. Ja. Ja. Maar er is wel een groot verschil... tussen deze lichting kandidaten... en de mensen die tegenwoordig in realities meedoen. Want... Zowel wij als deze mensen hadden geen idee... Uh, hoe groot de impact zou zijn. He, als een, een, een uh, kandidaat tegenwoordig in een reality meedoet... Uh, dan weet hij van nou, ik ben op tv... Uh, die hoopt voor zijn uh, 15 minuten of, uh, of fame, zou ik maar zeggen. En die warhol, ja. En dat hadden die mensen van de eerste lichting beproken helemaal niet. Die, want die gingen er gewoon in. Die dachten ook daadwerkelijk tijdens het proces dat er geen hond keek. Want ja, er gebeurde niks. Dus voor hun was het eigenlijk een hele saaie periode feitelijk. Ja, en je ziet ook dat zij bijvoorbeeld op donderdagavond... dan weten ze er is een, een show, een exitavond... dan zie je dat ze leuke kleren aandoen. Dat ze make-up op doen, Zo van, we zijn vanavond op tv. Ja. Denken ze dan. Ja. Terwijl, ja. Ze zijn de hele tijd op tv. Ja, ja. Ze waren zich niet ja. bewust duidelijk er meer van. Maar het is dus wel zo, toen ze eruit kwamen... waren er een aantal... Uh, uh, Sabine bijvoorbeeld, die heeft een, een tijdje... Uh, uh, wat presentaties op tv gedaan... En uh, die dacht in één keer dat ze dat kon. En dat zie je wel vaker. Kijk, er gingen gewone mensen in. En er komen eigenlijk gewone mensen uit. Je leert niet in één keer bekende Nederlander te zijn. Of je bent niet in één keer een televisiemaker of een presentator. Sommigen dachten dat wel. En uh, gingen zich er ook een beetje naar gedragen. Met name met, met Sabine is dat volgens mij wel, wel gebeurd. Die ging zich een beetje uh, iets, te, ge, uh, iets te geprofileerd uh, gedragen in haar vakgebied. Ja, en als je dan niet heel goed scoort, dan is het gauw een beetje afgelopen. En dat is... Eigenlijk niet anders dan, dan het altijd is. En dat zijn, denk ik, de negatieve dingen die blijven hangen. Dat mensen teleurgesteld zijn. Ja. Dat het niet zo makkelijk ging als ze hadden gehoopt dat het zou gaan. Ja, en dat uh, ze zich een beetje openbaar bezit voelen. Ja. Omdat, ze, omdat we, wij als kijkers ze in zulke gewone situaties hebben gezien. Ja. Dat we denken we kennen deze mensen. En we ja. mogen ze altijd aanspreken. Ja. En dat is ook niet makkelijk hoor. Als je als laat zeggen, gewoon mens in één keer uit de anonimiteit wordt verheven. dan ligt dat enorme druk op je. En dat zie je eigenlijk nog steeds. Dat zie je bij voetballers die opeens doorbreken. Dat zie je bij, bij heel veel mensen. En dat is, echt, dat is echt zwaar. En daar heb je een beetje begeleiding uh, bij nodig. En dat zag je ook na afloop van Big Brother 1. Dat uh, wij boden begeleiding aan... Maar dat werd ook niet altijd geaccepteerd door de verschillende bewoners. Sommigen dachten: Nou, ik wil dat niet, ik doe het liever zelf. Ja. Ja, dat kan ook. Heb jij ze later nog gesproken of kom je ze nog wel eens tegen? Ja, nou, ik kom ze al een tijdje niet meer tegen. Maar zeker in de eerste jaren na die eerste week door... kwam ik, kwam ik een aantal van hen nog wel regelmatig tegen. En sprak ik ze nog wel. En ik heb altijd: Ik heb nooit ruzie met mensen gehad, ik heb altijd aangename gesprekken. Uh, maar ik begrijp ook wel dat sommigen teleurstelling hebben gevoeld. Wat bijvoorbeeld heel vaak opkwam, heel mooi in, het, in, het, in de uitzending zie je dat Bianca een doos uh, uit de schuur haalt. Die is nog helemaal dicht. Ja, die videotapes. Die zijn die videotapes. En dat deden wij, wij gaven iedereen een volledig setje videotapes met alle uitzendingen. Uh, Kijken een keer terugkijken. terugkijken. Had zij blijkbaar niet gedaan. Maar dat is voor hun altijd een schok. Want in hun hoofd zit de hele ervaring, 24 uur per dag, alle minuten. Maar er werd per dag maar 30 minuten van uitgezonden. Ja. Dus 23,5 uur lieten we niet zien. Dat was overigens altijd wel een waarheidsgetrouwe samenvatting... want je kan geen dingen maken die er niet zijn. Maar in hun hoofd uh, speelden er natuurlijk allemaal vragen van... waarom heb je dat niet laten zien, waarom heb je dat niet laten zien? Uiteraard, ja. Je liet alleen de hoogte en de dieptepunten natuurlijk zien... die, die voor televisie uh, uh, uh, uh, geschikt waren. En dat was dan wel eens een schok. En uh, ook wel enigszins gemanipuleerd, want het moest een leuk televisieprogramma worden, toch? Je probeerde toch aan tuitjes te trekken en ook het publiek, wat moest stemmen op die mensen, uh, een bepaalde richting in te duwen. Ja, alleen manipulatie, dat klinkt al gauw uh, negatief. Hè? Uh, wat er gebeurde is, het groepsproces dat plaatsvond, dat werd, uh, dat werd eigenlijk gemanaged, zal ik maar zeggen. Dus als het te sloom was, werden er wat elementen in die groep gegooid, waardoor het weer een beetje opgepookt werd. Als het te heftig was, werden er elementen in die groep gegooid om het weer een beetje uh, te downplayen, want... Stel dat het te heftig is en iedereen maakt ruzie met elkaar slopen slopend huis. Dan heb je geen tv-programma meer. Nee. Dus in die zin werd die groep weliswaar uh, bespeeld. Maar het is niet zo dat wij dingen lieten zien of monteerden die niet gebeurd waren. Nee, maar het was geen succes geworden als je het gewoon zo had gelaten en niks niet had ingegrepen, neem ik aan. Of, of gebeurt er toch altijd genoeg interessants, zoals relaties, zoals ruzie, zoals. Uh, ook als je niks doet? Nou, dat is een interessant gevecht eigenlijk achter de schermen geweest. Tuss uh, tussen Hummy en mij aan de ene kant en uh, John de Mol aan de andere kant. John is erg van de school, uh, er moet wat gebeuren, uh, uh, actie, actie, actie. Ja, gooi er een uh, knuppel in. Precies. En wij waren meer van de school van, nou doen we even rustig, want... Je je hebt af en toe ook een beetje rust nodig uh, in de persoon en in de groep om te komen tot het volgende hoogtepunt. Je kan niet drie maanden alleen maar van hoogtepunt naar hoogtepunt naar hoogtepunt gaan, want dan, dan, word je uit, dan ben je uitgewoond, zou ik ja, zeggen. En dan vreten mensen elkaar echt op. Ja. dus uh, nee, Je ziet ook in de latere realities, uh, die zijn veel meer gemanipuleerd en ook gemonteerd en veel meer naar tv gemaakt dan uh, de eerste Big Brother's waren. De eerste Big Brother's waren echt uh, uh, bijna zo puur mogelijk. En ik geloof nog steeds dat reality. Als jaren, het leukste is als je zo dicht mogelijk bij het echte proces blijkt, blijft. Lijkt het op reportage-tv, uh, dus het soort tv wat jij maakt, in, in, in een bepaald opzicht? Omdat je. Uh, minimaal ingrijpt in de, in de situatie? Ja, ik denk het wel. Want het, het, het meest interessante vond ik toen ook als kijker... om zo'n groepsproces te volgen. Om te zien hoe gaan mensen met elkaar om. Je gaat niet drie maanden, omdat je weet dat er een camera is... heel beleefd tegen elkaar doen. Dat is interessant. En inderdaad, als ik nu... Uh, een, um, op het moment volg ik bijvoorbeeld een pastoor. Als ik die volg, probeer je ook niet in te grijpen. Dus op die manier lijkt het er wel op. Alleen, ja, je hebt het in de buitenwereld wel iets meer in de hand lijkt me dan in zo'n huis. Ja, en wat mij zelf opvalt is dat mensen... Uh, volgens mij ook door Big Brother ontzettend gewend zijn aan camera's. En mensen, ja. uh, die zijn, ja. Het is veel makkelijker geworden om mensen te filmen... ook in, in allerlei privé situaties en zo. Um, andere tijd is een programma over de geschiedenis. Wat is de historische betekenis van, van Big Brother? Uh, Paul is er echt was waanzinnig trots op. Die zegt, het is, we hebben school gemaakt, we hebben een nieuw genre uh, gecreëerd... Ben je dat met z'n mensen? Ja, dat denk ik wel. En, en zeker als je bedenkt in hoeveel landen het nog steeds uh, zich afspeelt, het programma. Ik denk dat, dat het misschien ook wel weer terug kan komen in Nederland, eerlijk gezegd. Ja, uh, ja ik zou me wel kunnen voorstellen. Ja, kijk, feitelijk is het er al. Hè. Als je naar Utopia kijkt. Uh, Utopia is natuurlijk gewoon een, een, een spin-off van Big Brother. En uh, dat draait nu al, nou, wat is het geloof, twee jaar, ruim twee jaar. Uh, uh, uh, elke dag. Er kijken 500.000 mensen naar. Je hoort er niks over overigens. Het, het speelt zich eigenlijk onder de radar af. Maar het heeft een hele grote vaste groep uh, fans. Dus het uh, Big Brother... De vorm van Big Brother die is feitelijk in Nederland te zien. Alleen, het heet geen Big Brother meer. Ja. En in heel veel buitenlanden. Ik geloof dat het nog steeds in 20 landen draait. Waaronder Amerika, Italië, Engeland. Grote landen. Ja, daar draait het nog steeds onder de titel. En nog steeds met veel succes. Lopen er ook lijntjes van Big Brother naar uh, andere genres? Bijvoorbeeld Wie is de Mol? Uh, bij Big Brother waren er... Uh, ...hele gewone mensen. Het is nu, als je een bijzonder mens bent... Uh, uh, ...belangrijk om je ook als gewoon mens te manifesteren... ...in, in nee. een reality-programma. Het <lacht> heeft zich gek genoeg omgedraaid. Ja, dat is grappig, hè? maar dat is, een, dat is een soort van golfbeweging. Uh, toen Big Brother ontstond... Uh, ...was eigenlijk voor het eerst dat je... Uh, ...ruim uh, gewone mensen voor de camera zag. Ja. Dat, was, dat was niet zo uh, uh, normaal. Uh, en na Big Brother kwamen er heel veel spin-offs. We hadden in Nederland de bus... ...en uh, zo waren er nog wel een paar. En de volgende stap was eigenlijk dat uh, bekende uh, mensen... hier hadden we Patricia Pai en Adam Curry bijvoorbeeld... gevolgd gingen worden in hun dagelijks leven. Ja, dat deden we ook toen, ja. Ze gingen van onbekend naar, naar bekend. En, uh, en het, dat wil ik niet allemaal op het konto van Big Brother schrijven... maar Big Brother is wel een, een, een gedachte- en inspiratiebron geweest... voor heel veel programmamakers om te kijken... We noemen dat fly on the wall. Dus we nemen een camera. Die zetten we in een min of meer echte situatie. En dan gaan we mensen volgen. En, de, en we hebben toen we hebben nog Frans Bouwer gehad, weet je wel, bij de Chinees. Eh, ja. al, dat soort, al dat soort soaps. Daarna kwamen de O. Gerso-achtige programma's. Dus weer onbekende mensen. die in hun normale doen laten. Op, op gezondheid, zoals of dat normaal is, weet ik niet. Werden gevolgd. Ook weer een reality-genre. En de volgende fase is dat je zag dat die onbekende mensen. opeens weer bekende mensen waren. Ja. Kijk naar de Barbies van deze wereld. En, en dus het is een soort, soort uh, rol, roltrapachtig systeem. dat steeds. Uh, uh, het blijft mensen volgen in een echte situatie. Alleen je gaat van bekende, naar onbekend naar bekend. En dat, is, dat proces is nog niet klaar. Nee, en dat mensen volgen in een echte situatie. dat onderscheidt Big Brother wel van. ...andere genres die erop lijken, die spelletjesprogramma's... ...zoals... Uh, ...het... Uh, ja. Nou ...ja, weet je je kan het zo zeggen, maar dat huis was natuurlijk helemaal geen echte situatie. Dat, dat was zo kunstmatig als ik weet niet wat. Maar wat essentieel was, er was geen script. Dat is eigenlijk, dat is... Uh, dat is eigenlijk het... Uh, ...niemand wist wat er ging gebeuren, er was geen script... ...en uh, dat maakt het ook zo spannend. En daarom is zelfs het saaie leuk om naar te kijken... ...want er zit een verwachting in, er kan elk moment wat gebeuren. En die verwachting maakt het zo spannend. Mis je het, die tijd... Uh, nee, uh, uh, het was Waanzinnig om mee te maken Het was echt een, een rollercoaster En na Nederland ben ik naar Amerika gegaan Om het daar uh, te introduceren nou, dat, dat, dat was allemaal onwerkelijk ik heb in die, Dat heeft voor mij vier, vijf jaar geduurd Het hele proces D uh, dat, dat zijn dubbele tropenjaren geweest Dus daarna was ik ook wel blij dat ik er mekla mee klaar was En ik ben alleen maar trots dat ik het meegemaakt heb Het was geweldig uh, Maar missen doe ik het niet Het was mooi om te hebben En ik zit nu weer in een andere mooie periode het historische programma Andere Tijden. Aanstaande zaterdag, 20.09, NPR 2. Dank je wel. I cannot say, but I know you will. But you can't lie to me with all these books that you sell. I'm not trying to follow you to the end of the world. Just trying to leave something behind Words have come from men and mouths oh, But I can't help thinking that I've heard the wrong crowd When all the water is gone, my job will be too And I'm just trying to leave something behind Oh, money is free, but love costs more than our bread In the ceiling it's hard to reach All oh, the future ahead is broken and red And I'm trying to leave something behind This whole world is a foreign land We swallow the moon But we don't know our own hand We're running with a case Oh, but we ain't got the gold And we're trying to leave something behind Oh, my friends, I believe And I cannot read what I did not write I've been to his house oh, but the master is gone But I'd like to leave something behind oh, There is a beast who's taking my brain. You can put me to Bed, but you can't feel my pain When the machine has taken the soul from the man It's time to leave something behind Our money is free, but love costs more than our bread In the ceiling is hard to read While the future ahead is already dead And I'm trying to leave something behind I got this feeling that I'm still at the shore Them pockets don't know what it means to be poor I can get through the wall if you give me a door So I can leave something behind Oh, wisdom is lost in the trees somewhere Oh, you're not gonna find it in some mental gray hair It's locked up for those who hurry ahead And it's time to leave something behind Our oh, money is free, but love costs more than our bread In the ceiling it's hard to reach When my son is a man, he will know what I meant I was just trying to leave something behind. I was just trying to leave something behind. Sean Rowe, to leave something behind. De wetenschappers van het Nederlands Forensisch Instituut zijn gewend... dat hun wetenschappelijke werk door advocaten en soms zelfs door rechters... niet wordt opgevat als de waarheid, maar meer als een mening. Eén van hen, de chemicus Marcel de Puiten, heeft iets uitgevonden... waardoor je nieuwe sporen kunt halen uit vingerafdrukken. En hij hoopt dat rechters zijn nieuwe truc zullen accepteren als bewijs. Lastig, want het gebruik van vingersporen voelt niet nieuw. De politie gebruikt ze al meer dan 100 jaar. Een hopeloos oude methode, Ja. Nou, ja, dat begrijp ik dat je dat zegt, uh, toch zijn er uh, ook op het vlak van het vergelijkend onderzoek, sporen met afdrukken, uh, enorme innovaties uh, gaande. En die zie je niet aan de buitenkant, nee, want aan de buitenkant zie je nog steeds dat dat vingerspoor met die afdruk vergeleken wordt. Alleen de wijze waarop dat het gebeurt, ja, is wel echt heel veel anders dan 10, 15, 20, of 100 jaar geleden. Je leert hem een keer zien en, en uh, ik geloof dat het begin van een vergelijking van een spoor en een database is nog wel met de computer, maar yeah. uiteindelijk is het nog mensenwerk toch? Ja, ja ik, ik doe dat werk zelf niet. We hebben daar andere specialisten voor in uh, voor hun dienst. Ja, dat, dat is wel, uh, daar zit een hele grote menselijke component in. Inderdaad. Vertel eens hoe dat gaat. Uh, je hebt er ergens een vingerspoor. De politie kan dat veiligstellen. Dat kan een regisseur op, op de plaats, plaats delict de dat doen? hoef je doen. geen specialist van de NV naartoe te sturen. Nee de, nee, de politie doet heel veel op plaats delict uh, uh, waar wij uh, echt niet bij hoeven te zijn. De politie is daar capabel genoeg voor. Oké, okay, dan moeten ze kijken of. Of dat vingerspoor misschien bij een eerder misdrijf gevonden is of een. Of een is ja, een dat, dat is iets, inderdaad iets wat de politie doet. Die maken een opname van, van dat spoor. En die gaan dat, de politie beheert de databank vingerafdrukken. En die gaan dan kijken, nou, komt, uh, komen de kenmerken uit het spoor overeen met kenmerken in de vingerspoorafdrukken die in onze databank zitten. Gaat het automatisch? Het grootste gedeelte gaat automatisch, ja. En dan, als het voor de rechter moet komen, dan, dan moet er een specialist naar kijken. Dan moet je het... Nou, ook de politie heeft dat soort specialisten in, in dienst. Uh, de politie houdt zich uh, heel strak aan bepaalde uh, normen. Uh, en wat er gebeurt, uh, en dat we zien dat het gelukkig steeds vaker gebeuren, is dat er dan gezegd wordt: van ja, in zo'n rechtszaak. Uh, prima dat jullie tot deze conclusie gekomen zijn, maar wij willen eigenlijk verder onderzoek, want er zijn sporen in de zaak veiliggesteld, die niet voldoen aan de normen die de politie heel uh, strak vasthoudt we willen dat het NFI daar verder onderzoek naar gaat doen, mm -hmm. en dan gaan mijn collega's dus aan de slag kan jij een voorbeeld geven van, dat, van hoe je een vingerspoor um, grotere bewijskracht kan geven wat, wat moet ik me dan daarbij voorstellen, want mensen denken, ja het is hem of het is hem niet <laughs> ja Um, ik, ik, snap, ik snap dat die, ik snap dat die, die gedachte uh, gaande is hè? Um, en, en ook in, in, de, in de vingersporenwereld om het zo maar te zeggen, zijn er nog steeds mensen die eigenlijk vinden dat je moet zeggen nou, het spoor is wel van deze persoon het spoor is niet van deze persoon alleen um, omdat je uh, met een kleine hoeveelheid kenmerken kijkt uit een spoor kijkt naar heel veel kenmerken in een afdruk, ja, heb je daar gewoon te maken met een statistische vergelijking. Ik zou ook graag willen zeggen dat een vingerspoor als sterker bewijs gebruiken niet noodzakelijk alleen op het vingerspoorgebied zit. Mensen moeten dan weten dat je altijd maar een stukje van een vingerafdruk ziet. Ja ja, ja, ja, ja, ja. Een vingerspoor, eigenlijk per definitie, is een vingerspoor maar een klein deel van wat je in een vingerafdruk ziet. Ja. En dan zitten er krulletjes en lijntjes en, lijntjes en, uh, en die moeten overeenkomen, gewoon in de fysische verschijning. Ja, en zegt een, een deskundige dan, nou ja, we weten dat bij mensen dit soort vormen ongeveer zo vaak voorkomen, dus statistisch gezien is dit de kans. Ja, ze hebben daar een hele keurige formulering voor om het, uh, om het statistisch correct, wetenschappelijk correct uit te drukken. Ja. Um, maar even, ik wil graag even terug naar die bewijskracht. Want dat, dat integreert mij mateloos. En zeker je vraagt ook uh, hoe kun je dat sterker maken. Um, ook het NFI is juist krachtig op al die verschillende disciplines die wij hier in huis hebben. Dus een vingerspoor krachtiger bewijs laten zijn moet je juist doen uh, op andere gebieden. Haal DNA uit. Een vingerspoor. Dat is iets wat we eigenlijk standaard in, in vingersporen of in het onderzoek doen. Vingersporen die zichtbaar gemaakt zijn, worden eigenlijk standaard doorgestuurd naar de afdeling DNA om te kijken of er DNA in het spoor zit. Let die even opnieuw in. Ik, ik, ik zei net van: je hebt altijd maar een deel van een spoor. Een, een, een, een, en dan kijken we naar een krulletje of een lijntje. Ja, ja. En dan, maar dat is nog niet alles aan een spoor. Wat je kan nee, doen. nee, nee. Je haalt daar ook DNA uit. Dus, dus waar de bewijskracht juist van het spoor zit. Het is een bewijs van contact. Vingersporen vliegen niet. Uh, kun je zeggen, hé, hey, ik heb hier een vingerspoor. We zien dat dit een spoor is. Los van of dat je het kunt linken aan iemand of niet. Er is bewijs van contact. En we kunnen dat DNA uithalen. Misschien kan dat dan wel tot een... Oké, okay, dus het gaat hier niet om lijntjes, uh, nee. plaatjes. Nee. Het gaat hier om de biologische... Waarde, de biologische analyse aan een, aan een vingerspoor. Er zit van alles in, in een vingerspoor. Ja, er zit veel meer in dan het DNA. DNA bijvoorbeeld. Ja. Kan je, is het makkelijk om DNA uit een vingerspoor te halen? Ja, Het is afhankelijk van hoe groot je spoor is, hoe oud je spoor is... hoe goed het gezet is, hoe goed bewaard is. En, uh, onze behandelmethoden hoeven daar geen beperkende factor in te zijn. Is het ook iets wat een forensisch rechercheur al kan? Ja, de, absoluut. De stellen, ja, ja. ja, absoluut. Een vingerspoor veiligstellen, zodat er DNA uitgaat. Ja, absoluut. En weten we dan dat het DNA is van degene die dat vingerspoor gezet heeft? Dat is natuurlijk altijd de vraag. Het kan natuurlijk zijn dat ik jou een handschud, even later hier de deurklink vastpak en jouw DNA achterlaat in mijn vingerspoor. Ja. Nou, kijk, Stel je nou eens voor dat wij allebei in de DNA-databank voorkomen. Dan zou de DNA-databank uitwijzen van, hé, hey, wij hebben hier een mengspoor. Een deel van Jeroen en een deel van Marcel. Nou, laten we dan eens gaan kijken hoe dat vingerspoor. Door... Eet, hey, is het vingerspoor voor... Dus Marcel heeft contact gehad met Jeroen. Ja. Op een moment ergens. Ja, nee, dat is. Uh, dat is ja. ja. Dus de... zover zijn we nog niet. Nee. nee. En als het niet in de database voorkomt, zijn er nog andere dingen die je uit de vingerspoor kan halen? Ja. Uh, wij doen heel veel onderzoek naar uh, de chemische samenstelling van vingersporen. En daarbij kijken we naar lichaams-eigen stoffen. Maar ook naar andere materialen, hè, dingen die je tot je neemt. Uh, we hebben er al veelvuldig over gepubliceerd. Uh, en dan met name over uh, verdovende middelen, uh, afbraakproducten van de verdovende middelen. Uh, Oké, okay. dus die, dat, dat soort middelen. Ja, ik heb net een boterham met kaas op en, en een kopje koffie. Maar ja. kan, je die ook, kan je dat ook vinden? Vast. Je, je ook... uh, want ik krijg die vraag natuurlijk regelmatig. Uh, het allergrootste probleem daar is, is dat er heel veel stoffen in voedingsmiddelen zitten die overeenkomen. Ja. Dus he, broodje suikers, kaas, suikers, ja. vetten. Ja, kijk, als wij aan kunnen tonen dat er bepaalde vetten in jouw vingerspoor zitten, dan kunnen die wijzen op het broodje kaas, maar ook op een broodje. Ja, dus ja, je, zoekt je zoekt een brood... beetje naar de bijzondere dingen. Cocaïne. Cocaïne, afbraakproducten van cocaïne. Uh, nou, explosieven. Dat is nou weer iets wat je niet verwacht in een vingerspoor. Buiten nieuw, ja. Ja, bijvoorbeeld. Hè. Ja. Uh, ik bedoel, als iemand uh, THTP in zijn vingerspoor heeft, ja, dan heb je toch echt wel een je verhaal. Of een plastic explosive is dat? Ja, wel. precies. Uh, of nou ja, TNT voor mijn part. Ik bedoel, ja. uh, volgens mij is een dynamiet daarvan niet legaal uh, <laughs> verkrijgbaar. Nee, en dan heb je wel wat uit te leggen als dat ah, in vingerspoor je vingerspoor zit. Ja, uit te leggen, ja. Dat, dat is vreemd. Nu heb ik wel eens gehoord dat bijvoorbeeld cocaïne in het milieu uh, overdadig voorkomt. Dat uh, dollarbiljetten en pondbiljetten en misschien ja. ook wel euro's voorzitten ja. zitten met cocaïnesporen. Ja. Ja. Dat is niet genoeg specifiek, zou je zeggen. Uh, nee, er um, um, is gewoon een bepaalde uh, achtergrond aan, aan cocaïne... Uh, die je aan kan treffen in, in, in, in een, vinger, een wilfkoerig vingerspoor. Dat klopt, dat is geen broodje aap? Nee, dat is geen broodje aap, nee, absoluut niet. Dat We zit hebben dat, in dat ons onderzocht. milieu? Ja, dat zit gewoon in ons milieu. Uh, uh, cocaïne, en nou zet ik even mijn organisch chemicus pet op. Uh, cocaïne is een, uh, is een heel vervelend molecuul als het hierover gaat. Want het plakt als, ik weet niet wat. Ja. Het is een kristallijne vorm, maar het is sticky. Ja. En als jij daar dus mee gewerkt hebt... Of je nou handschoenen aan hebt gehad, ja of nee. Uh, je, je hebt gewoon carry-over je neemt het gewoon mee. Ja, dat maakt het lastig omdat uh, een douanier, ja. bijvoorbeeld, die in de haven werkt. Uh, ook al heeft hij de afgelopen jaren ja. geen cocaïne gevonden, ja. het wel aan zijn handen kan hebben. Kan hebben, ja. Ja. ja. Ik zou ook verwachten dat mensen met dat soort beroepen een, een verhoogde kans op, uh, op uh, blootstelling aan deze materialen heeft Ja, maar, is maar, kan... dat, is, ja, maar ik wil er meteen de vraag bij stellen: is dat dan erg? Nou, dat, dat, dat hoeft niet per se. Er zijn zoveel dingen die in, in, ons, in ons achtergrondmilieu uh, zitten... die je eigenlijk ja, niet in hoge dosis uh, wil hebben. Onze toxicologen zeggen bijvoorbeeld ook altijd... Ja, de, de toxiciteit van iets zit in de dosis. Ja, dat, dat, dat is allemaal eh? mooi. Maar op, maar, de, maar op een gegeven moment uh, zegt de rechter... Oh kijk, die meneer is met cocaïne in aanraking geweest. Ja, ja wacht even. <laughs> Als jij in een vingerspoor uh, uh, ziet dat daar cocaïne in zit dan wil dat nog niet wijzen op gebruik van cocaïne. Nee, omdat het overal is. Precies, op het moment dat de afbraakproducten in een vingerspoor komen, zichtbaar zijn, te analyseren zijn, ja, dan hebben we een, dan hebben we een, andere, een andere conclusie. De denken. afbraakproducten is wat mijn lichaam daarvan maakt. Exact, ja. Dus dan moet ik het gebruikt hebben. Dan moet je het gebruikt hebben. Juist, en dat zijn de stoffen die je kunt meten. Precies. Ja, dus dat zijn cocaïne, uh, maar er zijn dus ook inderdaad stoffen die je inneemt. Misschien cafeïne. Uh, uh, ja, ja, Nou, cafeïne is goed te meten uit een vingerspoor. Dat heeft een collega in Sheffield heeft dat, uh, uh, niet al te lang geleden gepubliceerd. Ja. Die heeft ook daadwerkelijk laten zien dat als je ochtends binnenkomt uh, nog geen koffie gedronken hebt. Dit is trouwens een Italiaanse dame, dus goede espresso uh, hebben we het hier over. Je een afdruk geeft je geen cafeïne meet. En dan na iedere espresso heeft ze afdruk achter. Je ziet er echt een keurige regressie. <laughs> dat is echt prachtig om te zien. En um, nou, ik kan me allerlei toepassingen voorstellen. Ik kan me ook voorstellen dat uh, de iPhone geïnteresseerd is... om, uh, om jouw cafeïne levels uh, door te geven. Uh, maar waarom geven ze jou bij het NFI geld om dit, uh, dit te onderzoeken? Nou, waar wij voornamelijk uh, geïnteresseerd zijn... en dan hebben we het over bewijskracht en bewijswaarde... Stel je nou eens voor dat je een verdachte populatie van 100 personen hebt. En je kunt aan de hand van een chemische methode bepalen dat er in een vingerspoor een bepaald goedje zit. Uh, en je weet gewoon dat jouw verdachte populatie 5% daarvan cocaïnegebruiker is. Ja. Nou, dan, hoef je, uh, of dan is het raadzaam om met een ververderde opsporing je kan elimineren. En, ja, bij die 5% te beginnen. Ja. die 95% niet noodzakelijk weg te gooien, maar oh, laten we eerst eens focussen op deze 5% ja en ja, die, de, de, de vragen die kun, je, die kun je zo gek maken als je zelf wil natuurlijk uh, en het grote voordeel ten opzichte van DNA is dat DNA zweeft en vingersporen niet ja, DNA zweeft is, is, is natuurlijk ook een beetje een, uh, een uitvergroting uh, uh, uh, ja, de overdracht bij DNA is makkelijker dan bij vingersporen ja, um, nu is er nog een, een probleem van het veiligstellen van zo'n spoor. Want uh, als, je, als je probeert stoffen eruit te gaan halen, mm -hmm. dan maak je het stuk. Ja. Uh, ga je er met een wattenstaafje overheen ja. ofzo, of zo, ja. of met een oplosmiddel? Ja, of een oplosmiddel. Of uh, als een uh, vingerspor op papier zit, knip je het papier gewoon kapot. Ja, dan heb je wel de stoffen, maar dan ben je het spoor kwijt. Ja, het spoor kwijt. Uh, in, de, in de forensische keten uh, zullen wij er ook altijd voor zorgen... dat we eerst een goede foto hebben van het vingerspoor. Oké. Okay. Ja, dat is gewoon het vastleggen van je materiaal voordat je er verder mee gaat oké, okay, dit zijn de lijntjes dit zijn de lijntjes uh, dat doe je je voordeel mee Ja, en dan, er zit er nog veel meer in dan dan... Zit er, ja, dus dan kun je ervoor kiezen om het kapot te knippen nou, en natuurlijk laten we het, het liefst zoveel mogelijk intact ja. dus we kwamen in, uh, met collega's van de TU Delft kwamen wij op het idee om daar toch eens wat, uh, wat, wat aan te gaan doen en daar hebben we een, uh, een hydrogel voor, uh, voor ontwikkeld en dan mag je echt denken aan die uh, ouderwetse potten blauwe en gele gel die je bij uh, de, de drogist koopt. Ja. Eh, dat is hetzelfde soort materiaal. Wat je in je haar smeert. Wat je in je haar smeert, ja. Uh, alleen wij hebben daar wat aan toegevoegd. Uh, wat onder uh, invloed van een bepaalde lichtbron, bij een bepaalde golflengte, gaat polymeriseren. Wordt hard. Wordt keihard. Mm -hmm. uh, en dan kun je er dus, uh, ja, dus uh, aan trekken. Uh, dan kun je het afschrapen. Okay. Dus je zorgt er eerst voor dat die hydrogel op een oppervlak komt te liggen, zodat hij zijn absorberende werking kan doen. En dan polymeriseer je het en dan kun je het ja, oppakken. En dan kan je het meenemen? Dan kun je kunt het meenemen, of in een doosje stoppen, of in een blender stoppen, of een oplosmiddel stoppen. En dan kan je een stukje bewaren, misschien ook voor contra -expertise. Je kan eens op een stukje onderzoek doen, want dan maak je het ja. kapot. Uh, ja, dat, dat, dat, is een, dat is een mogelijkheid. Momenteel zijn onze methodes nog niet gevoelig genoeg... dat we, dat we de helft van het materiaal willen afstaan. Hè? Dus we hebben, onze methodes zijn, uh, ja, hebben gewoon echt al dat materiaal nodig. Ja. Het blijft wel in een file zitten, dus contra-expertise zou nog wel kunnen. Ja. Maar ik, ik begrijp je punt. Dat, uh, ja, dat zou natuurlijk het ideale, het ideale beeld zijn, dat je... ...de helft aan een, uh, een ander lab geeft... ...om uh, parallel... Uh, de, de... ...ja, dat zou mooi zijn. Maar we hebben het hier dus over, over organische chemie... ...over nanotechnologie... Mm -hmm. uh, ...op de vingerafdruk... ...dit, zijn, dit, is, dit is heel klein... ...maar we het allemaal over hebben... Ja. ...dit is ja. hogere wetenschap. Ja. Uh, is dit iets wat al lang gebeurt... ...of is dit volkomen nieuw? Um, nou, de technologie... Is, ...is niet volkomen nieuw... ...de toepassing wel... Hmm. Ik denk dat er in de, in de wereld een uh, stuk of vijf, zes laboratoria zijn die, hier zitten, die zich hiermee bezighouden. Uh, en wij zitten toch vooral uh, in de toepassing van nieuwe technologieën. Ja. Uh, um, kijk, het Nederlands Forensisch Instituut houdt zich voornamelijk bezig met, met toegepaste wetenschap. En uh, wij hebben soms wel wat fundame fundamentelere vragen. Nou, dan gaan we mee naar universiteiten. Die, die zijn daarvoor gemaakt. Ja. Uh, wij houden ons toch vooral bezig... met het toepassen van, uh, van nieuwe technologieën. Inferenties onderzoek. Ja, maar het is dan wel wetenschap en nieuwe technologieën... Ja. dat het er nog niet is. Ja, absoluut. We willen een van de beste instituten van de wereld zijn. We willen voorop lopen. Uh, we willen gewoon er ook voor zorgen dat... Uh, de, de, de keten in Nederland gewoon bediend wordt van de, van de beste, nieuwste, modernste forensische technologieën. Ja. Um, welke stoffen kan je nu meten met... Uh, dus wat, waarvan weten we dat als iemand dat heeft geslikt of gesnoven of, uh, of uh, anderszins tot zich heeft genomen dat je dat in een vingerspoor kan vinden? Uh, koffie heb je genoemd? cocaïne ja. heb je genoemd? Wat ja. ja, heroïne. Heroïne? Uh, ja. En, uh, ja, bepaalde... Uh, uh, de pammetjes uh, ja. dat is, dat is eerder antidepressiva, antidepressiva zo. daar kunnen we nu uh, ja. denk je dat dan moet dat ik, dan ook... moet ik wel meteen bijzeggen, we kunnen dat we, we kunnen dat, uh, we zijn nog niet zover dat we ook daadwerkelijk gevalideerde methodes hebben die we in zaakonderzoek kunnen gebruiken die stap die moeten we nu gaan maken daar is nog te nieuw voor ja. we hebben dus een nieuwe techniek om cocaïne in vingersporen aan te tonen, of cafeïne of heroïne bijvoorbeeld ja. Ja. wanneer gaan we dat in de rechtszaal zien? Ja, wanneer het toegelaten wordt. Ik zal dan eventjes voor, voor mijn beeld hoe, dat, hoe dat ik dat nu zie. We gaan hier mee oefenen in zaken. We gaan daarmee zo'n validatietraject in. Eén keer in de zoveel tijd hebben we hier oefenrechtbanken. En dan komen er mensen die... Ja, dat is een rollenspel. Klinkt een beetje flauw, maar dat kan er echt... Ja, heftig aan toegaan. Hier in een zaaltje bij het NFI, met rechters, advocaten deskundigen. Er is gewoon een spanningsveld tussen de alfa's, juristen... en de beta's die bij het NFI werken. Oké. En dat is een uitdaging voor allebei natuurlijk. Hoe verstaan wij elkaar? Hoe vertalen we... Maar jij bent een tovenaar en ze geloven je niet, is dat het? Ja, een tovenaar, ja. Nou ja, ik snap het. Ja, ik denk dat dat... Ik denk dat dat... Uh... Gelden er andere normen dan bijvoorbeeld in, in de industrie? Of in de wetenschap? Als het gaat om, om uh, dat je laat zien uh, dat iets werkt. Of dat iets klopt. Ik denk dat je met andere argumenten... Te, uh, uh, oh, oh, oh, oh. De discussie in moet gaan inderdaad. Uh, waar, waar uh, en dan ga ik het eventjes wat chercheren. Waar wetenschappers toch wel hechten aan de, aan de, aan de wetenschappelijke normen. Hè? Van nou... Uh, je hebt een betrouwbaarheidsinterval. Dat is zo groot. En als het daar binnen valt, dan is het goed. Mm -hmm. uh, zal een jurist toch vaker zeggen. Ja, maar dan is er dus toch een kans dat. Uh, ja, maar we hebben met z'n allen afgesproken. Dat we dat een acceptabele uh, norm vinden. Dat ja. we dat een acceptabele marge vinden. Om dan maar te zeggen dat het klopt. Ja, in de wetenschap luistert. Dan niet iedereen naar zo'n jurist. En de en en nee, rechters zijn wel vice, geneigd. Ja, vice versa. Waar, waar een jurist natuurlijk wel gewoon een punt heeft. Als hij zegt van ja, maar kijk, als er 1% kans is dat mijn verdachte. of mijn cliënt het niet gedaan heeft. dan kan ik me voorstellen dat een rechter daar wel uh, naar luistert. Die dus zegt van nee, hé, wacht eens eventjes. Ja, we moeten die toch wel even. Ja. Dan daarbij is er natuurlijk in een rechtszaal altijd bewijs. wat zich niet zo makkelijk in die. ...betrouwbaarheidsintervallen laat vangen. Ja, En dan, uh, nou, dan worden daar stevige discussies gevoerd. En dat moet ook. Die discussies over, over toelaatbaarheid van bewijs... En, ...en hoe dat je bewijs de uh, rechtszaal inbrengt... ...moeten op een scherp van de snede gevoerd worden. Maar je hebt toch uh, volgens de wetenschappelijke methode... Uh, bepaalde conclusies getrokken dat kunnen mensen toch lezen in je publicaties in de hele wereld ja maar dat, dat wil niet... ja, de ja maar dat wil nog niet zeggen dat het in een bepaalde rechtszaak ook als de waarheid hoeft geaccepteerd te worden want het is uiteindelijk aan de rechter om te bepalen of dat hij iets mee laat weten ja of nee, daar ga ik niet over daar gaat ook een officier van justitie niet over of de verdedigende advocaat dus als jij dit in de rechtszaal brengt, zo'n nieuwe techniek ja, dan kwijt ja. er van op aan dat er uh, vanuit de verdediging deskundigen komen... Nou, dat mag ik hopen. Ik hoop juist dat we, dat we hier over het vuur aan de schenen gelegd krijgen. Ik wil juist dat hier uh, goed uh, over gesproken wordt in een... Ik wil niet zomaar dat er in de rechtszaal uh, het bewijs voor zoete kok geslikt wordt. Ja, nee, wat... ik wil juist dat er iets tegenover gezegd wordt. Maar dan zitten rechter dus met twee wetenschappers die elkaar tegenspreken. Ja, dat is dan... Dat is zijn, dat is zijn taak. Ja, dat is heel vervelend voor hem. Ga er maar aan staan. Daar is hij rechter voor geworden. Wie laat ik dan het. Waar hecht ik dan het meeste waarde aan? En je hebt wel de, het vertrouwen dat dit soort hoogtechnologisch bewijs dan toch staande blijft. Uh, in zijn. Met DNA is het ook gelukt. Ja, met DNA is het ook gelukt. En waar zouden we zijn in de opsporing zonder DNA als bewijs? Marcel de Puit, een wetenschapper die kritiek van buiten uitnodigt. Like the first bird Praise for the singing Praise for the morning Praise for the springing Fresh from the world. The rain's new Mine is the sun. The Creation of the New Day in Morning, van Cat Stevens. Um, de gast waar ik volgend uur mee praat, de deeltjesfysicus Ivo van Vulpen. Waagt te betwijfelen of het God is die de deeltjes heeft gemaakt. Um, hij is de auteur van het boek De Melodie van de Natuur. Uh, in onze nieuwe rubriek Lezen in het Donker neemt hij ons mee in zijn zoektocht... naar de kleinste bouwstenen van de natuur...